Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Bij de invoering van een eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg. Hij is bang dat door de eigen bijdrage meer mensen met psychische problemen met justitie in aanraking komen. Je bezuinigt op volksgezondheid en je geeft meer geld uit aan justitie. Dat is niet de weg die we moeten gaan, zei teven bij BNR Nieuwsradio. Sinds dit jaar moet zo'n bijdrage worden betaald. Het kabinet wil op die manier de zorgkosten terugdringen. Bij opname voor een nieuw reality programma van RTL is het medisch beroepsgeheim geschonden. Dat zeggen een hoogleraar medisch recht en een medicus ethicus in nieuwsuur. TV-producent iWorks maakt voor het programma met 35 camera's opname voor de op de afdeling spoedeisende hulp van het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Volgens het ziekenhuis wordt in principe vooraf om toestemming gevraagd voor het opnemen van behandelingen en gesprekken met patiënten.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 Het duurt mogelijk langer dan tot eind van de week voordat meer duidelijk wordt over de toestand van Prins Friso. De RVD zegt dat artsen pas met een prognose komen zodra zij daartoe in staat zijn. Volgens de RVD kan het stellen van de prognose langer duren dan in Nederland, omdat in Oostenrijk een ander medisch protocol geldt.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 Well, yeah, please set me free. Mm -hmm. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more.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 from CFM CFM Jameson Take chances from i made all the chances